Your Friday. 24 uur lang de beste DJ-sets. Yeah. Dit, dit is de Slam Mix Marathon. Right now. Gijs Alkemaden. Dallas K is een Amerikaanse DJ-producer. En op één ding is hij heel erg trots. Zijn remix voor Kari Bino. Slam. Boost your life. Your life. Dit is Slam. Marathon. Vrijdagochtend lekker weer, dus pak hem even wat vaker mee. Hey. Ook bij alle farmen in de mix en ook bij deze. Dallas K, een gewilde trek. Bookie en Sunshine! De betere ochtendpomp, here we go! Ik heb natuurlijk niet het idee dat het deze man gaat lukken. Ik wil vrij zijn, zonder emoties. Hij zit een beetje hoog in zijn emoties, ja, het is toch... Ja. Ik weet niet of hij het helemaal los kan laten, dat uh, frozen let it go dingetje. Nee, geen idee. Je luistert naar Slam, het is vrijdag 1 maart 2024 en dit is de Mix Marathon. Ik zat net bij de koffieautomaat, met die leuke van de videoafdelingen. Ja, nou. Ik had mijn zonnebril nog op. En zij zegt tegen mij, hé, hey, uh, waarom ben jij je zonnebril nog op? Zo rockster ben je toch ook weer niet? Ik zei, nee, dat is zo. Ik uh, ben heel down-to-earth. Ik drink ook gewoon mijn koffie met twee soepjes. De toekomst, die straalt. Vandaar dat ik maar even mijn zonnebril op wou, uh, deze dag. Goed. Um, ik ga even lekker wakker worden. Goedemorgen. Ja, van de zoetjes hè en high on life natuurlijk. Het is Dallas K uit Amerika, dus dan is het goed hè. Come Your eyes, I Te zingen en uh, erg goed gedaan. Jelly K en het featuring Bliff. Is die Kairi nou klaar? En deze Kairi wel, toch? De nieuwe Fisher atmosfeer. waar aan mee heeft gewerkt, waar hij aan mee heeft geschreven... 449 miljoen streams gehad op Spotify. Best wel een dingetje, deze Dallas K. Tot L4 bij Slam. Deze track heet Work Dead. Hij is gemaakt door de bingo-players. Take. So now when up in the Sometimes it's like playing around with magic. Let it take you, let it take you out the Come from my won't let me go. My motion That's when I get my motion Ebodies awesome. in the moment That's when I get my motion That's when I get my motion That's when I get my motion That's when I get my motion Ebodies in the moment when I get my motion That's when I get my motion That's when I get my Time to taste over when we dancing Bodies around us, caught up in the wave. Sometimes it's like playing brown with men Ik kon wel even een klein rustpuntje gebruiken. Jij niet, hè? De bingo players en Chris Lorenzo. Nou, dat was even een standje burenruzie. Niet niks, maar hè, En over dat standje burenruzie gesproken. Kijk uit wat je doet, hè? Want ik dacht een keertje, ik zet dit soort muziek echt keihard. Kei Speakers bijgehaald, alles. En uh, dat zal ze wel wegschrikken. String, voordeur, zeven uur van morgens dan, hè. stond ik al de hele nacht te pompen. Ja Gijs, Het uh, is best wel goede muziek, uh, kunnen we binnenkomen. Het zijn twee dagen gebleven, we waren mijn nieuwe buren. Ik denk ik doe wat research over uh, artiesten die we draaien in de mixmarathon. Deze dame die is uh, wat bekender, Lady Gaga. En ik zie voor het eerst dat zij geboren is op 28 maart. En dat, uh, nou, ik ben ook van 28 maart. Ik wil mezelf niet vergelijken met Lady Gaga, maar... Gijs, Gaga, maar... Goed. Um, observaties op de vrijdagochtend. De Slam Mix Marathon in de Mix hoor jij Dallas Cave. die straalt. Ja. Edwin, wat een dikke set weer zit te stuiteren op mijn bureaustoel. En Dennis stuurt, luisteren de organisatoren van festivals ook mee met de Mix Marathon. Zo ja, uitnodigen deze man. Is die al ergens te bewonderen in Nederland, Gijs? Nog niet, maar het komt eraan, want uh, ik ga me even bellen. Het is een flauwe grap dit met Erik Priest en Colin, maar... Hij zou het goed doen op de main stages van uh, een wedding denk ik. Huh? Absoluut Dallas K. uit de USA. En daarom houdt hij uh, van Beuken. Weet je die uh, skrillex breekpietjes erin. Het is heel Amerikaans, maar ook erg effectief. Ja. Slopen je speakers. Kick erbij. 24 uur.